Altendorf in de vertaling van Mariele Gerard Schmeijer. Goedemorgen allemaal. Morgen commissaris. Morgen hoor, Stijn. Steinhoever. Morgen commissaris. Hebben jullie een prettige zondag gehad? Niet bepaald. Mijn vrouw had weer een zware aanval. Dat spijt me, Kiel. Moest ze weer naar het ziekenhuis? Ja, spoed het zal weer goed komen, Friedrich. Is het is nog elke keer goed gekomen. Ja, maar de dokters hebben nu geen hoop meer. Ellendig. Pieken dan maar niet te veel. Werken ze je afleiden. Maar je moet natuurlijk wel bereikbaar zijn, hè? Als het even kan, wel graag. Natuurlijk, dat komt in orde. Daar houden we rekening mee. Nou, vertel eens. Wat hebben we vanmorgen? Bekijkt u deze foto eens de man die je me gaf zit in de wachtkamer. Hij noemt zich streekfotograaf. Hij lijkt me eerder een psychopaat. Dus heb ik nog maar geen proces procesverbaal opgemaakt. Hm. Heeft hij die foto genomen? Ja. Zo te zien is iemand daar bezig een lijkt te begraven. Op een open plek in het bos. Zegt die plek, om me bekend voor? Is het moord? Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Het lijkt me het beste dat u zelf maar eens met die vent praat. Er zal er niks anders zitten. Sehr Friedrich, wat jouw vrouw betreft. Je weet hoe erg ik het voor je vind. Maar dokters kunnen zich vergissen. Dus, kop op. Nou, kom. laat die knaap dan maar binnenkomen. Mevrouw Stein, hoe wel? Ik kom. En natuurlijk methodisch te werk gaan, meneer... Hoensdorf. Hoensdorf. Hoensdorf. Laten we eerst uw foto nog eens bekijken. Ik zie dus een open plek in het bos. Een mannelijk persoon bij een open kuil. En op een paar meter van die kuil een liggende figuur. Zo te zien een lijk. Precies, commissaris. Ik, uh, ik, uh, ik heb deze opname gisteren in een naam gemaakt in het, in het schnijterbos. Waar de, de autoweg onder het viaduct is. Ja, natuurlijk. Die plek ja. van me meteen al bekend voor. We hebben er wel eens gepicnicked. Was jij er ook niet bij met je vrouw, Friedrich? Oh... Ja, dat is stoom van me. Sorry, hoor. Geef niet, commissaris. <coughs> Mevrouw en ik waren er inderdaad bij. Maar wie is die man? Wie is wie aan het begraven? Ja. Hoe weet ik dat nou, commissaris? Maar hebt u dan niks gedaan toen u dat tafereel waarnam? Hebt u die vent niet gevraagd wat die uitspookte? Ja. Welke vent had ik iets moeten vragen? Er was, dat was helemaal geen vent. Ik, ik stond aan moeders hier alleen op, op die plek. Er was, was geen levende ziel te bekennen en, en, en, en geen dood ook. Zeg, stop eens even. U dacht dat u een misdrijf op het spoor was... en u hebt het grote tegenwoordigheid van geest de situatie gefotografeerd. We zijn u daar natuurlijk dankbaar voor, well, nee, maar... Nee, commissaris, zo, zo was dat helemaal niet. Ik, op, op die plek was niemand. Ik stond daar alleen. Hoe vaak moet ik u dat dan nog zeggen? Wat voert u daar dan wel uit, meneer Roensdorf? Wel, ik, ik maak natuuropname voor kalenders, voor, voor strikkalenders. Deze plek is, is voor een fotograaf bijzonder aantrekkelijk. Hè? Ze, ze spreekt het publiek aan. Kijk die magazine naar die... De kleine tere dennetjes die als het ware... beschermd worden door die veel grotere dennenbomen. Hmm. Dat, uh, ja, uh, heeft iets van een familie? Iets, iets positiefs, daar houden we met van tevoren. En dat positieve wilde u dus fotograferen, ja, inderdaad. Dan hebt u die foto van een bepaalde hoek uitgenomen. Anders had u die man en het lijkt toch moeten zien. Zo'n zo bepaalde hoek bestaat niet, commissaris. Wat je niet waarneemt, komt ook niet op de plaat. Ik heb die man en het lijkt bij de kou niet kunnen zien. Dood gewoon. ...omdat ze dat er niet waren. Ik heb, ik heb belicht en afgedrukt, dat is anders. Dat is dan is hij misschien sprake van, uh, ja, hoe noemen jullie dat in je vak om... Een, uh, een, uh, ...een dubbele belichting. Of er stond al wat op die plaats. Uh, uh, nee, zogenaamde dubbele belichting herken je op het eerste gezicht. Uh, ik geef toe dat de figuren niet erg scherp zijn, en maar... Daarom juist. Of is er aan die foto geknoeid? Uh, luister, eens, dus commissaris, ik ben een prima vakman. Dat weet de hele streek. Uw veronderstellingen raken dan ook al nog wel... Ik stel altijd heel zorgvuldig in. U ziet toch hoe, hoe scherp de grote dennen op de achtergrond eruit springen. Dat, dat geeft juist, juist dat, dat beschermingseffect waar ik het net over had. Dat, dat is nou modern fotograferen. Ja. De tijd van cliché-gelenders is voorbij. Kijk, ik, ik, ik zal het hier uitleggen. Man, ben je nog helemaal. We hebben hier op de foto een lijk dat door zijn eventuele moordenaar begraven wordt. En nu begint met de lezing over moderne fotografie. Dan vraag ik je. Uh, wat uh, moet ik eigenlijk noteren, commissaris? Alles wat hij zegt. Ja, bekort het maar. Hoort, dit geval eigenlijk wel bij ons thuis, commissaris. Hoe zat het met dat lijk? Nou, vertel maar eens op. Maar, maar daarvoor ben ik toch juist naar u toegekomen. Ik heb de hele nacht leren piekeren, maar ik, ik ben tot de conclusie gekomen... dat er geen conclusie is. Zo, nou, dat is dan erg duidelijk. Ach, misschien, misschien kunt u mij op weg helpen. Ik, uh, ik werk bij, bij natuuropname altijd met platen. Ze zijn vandaag de dag niet zo makkelijk meer te krijgen, maar... Uh, bij motieven die, die rust... Rust, hè? moeten uitschalen gaat dan helemaal niets boven platen. Alsjeblieft niet ook nog een lezing over platen. Ja, mijn, mijn platenkamer is al veertig jaar oud, heb ik nog van mijn vader. Toen ik gisteren de plaat ontwikkelde, viel er natuurlijk direct die vreemde figuur op. En ik, ik heb me er suf over gepiekerd. En vanmorgen dacht ik opeens dat u misschien nog een, een dossier hebt liggen... dat de zaak zou kunnen ver verklaren. Wat voor dossier? Eh, uh, van een... Van een onopgeloste moord of zoiets? Dus toch een moord? Daar lijkt het tenminste wel op. Hoe kunnen we eens dossier hebben... over iets dat pas gisteren gebeurd is? Nou moet... moet u me eens kort en duidelijk verklaren... hoe deze mysterieuze foto tot stand is gekomen. Ik laat me niet gaan voor de gek houden, meneer Roemdor. Dat, dat, dat, dat doe ik toch niet? Ik bedoel, ik, ik... Ik heb gistermiddag... heb ik die foto gemaakt. Ik, ik heb niemand gezien. Ik, toen ik thuis die plaat ontwikkelde, kwam die man... En dat lijkt voorschijnen. Ik blijf erbij dat er al iets op die plaats stond. Een begrafenis of zo. Een aannemelijke verklaring. Hebt u misschien kort geleden bij een begrafenis gefotografeerd? Maar kom eens, je begraaft iemand toch niet op deze manier? Zonder kist in een bos. Nee, heren, nee, het was een nieuwe plaat. Dat kunt u rustig van me aannemen als vakman. Die open plek, de man die een grafraaf en dat lijk... zijn tegelijk opgenomen zonder trucjes. Zonder... Maar dan zou u toch iets gezien moeten hebben? Ik, ik heb niet gezien... Maar, maar ik denk toch dat hier een moord is gebleefd. U zei dat u deze plek herkende. Is u dan niets opgevallen? Nee, hoezo? Die, die plek ziet er vandaag de dag toch een beetje anders uit dan op de foto. Wat moet dat nou weer betekenen? Het, het geheel klopt wel ongeveer, maar... die kleine dennetjes op de voorgrond die zijn nu toch een stuk hoger. Die zijn dus gegroeid, vannacht zeker. Die pompjes op de foto zijn zeker, zeker drie of vier jaar jonger... Kijk u maar eens naar dat, dat ruggetje bij die vermoel op de houten leuning, die leuning. De leuning is al lang vervangen door een solide ijzeren. Met andere woorden, u hebt die foto drie of vier jaar geleden gemaakt en niet gisteren. U bent krankzinnig, meneer, een geval ik... voor een psychiater. Laten we er een godse aan maken. Ik, ik, ik ben helemaal niet krankzinnig. Ik hou vol dat ik die foto gisteren gemaakt heb. En zal ook weer me niet het tegendeel kunnen wijzen. Zult u me moeten geloven? Zo weet ik ook wel van de wet. En dat ik een geval voor een psychiater ben, dat zal ook bewezen moeten worden. Wat ja. is eigenlijk ah. de bedoeling van dit alles, meneer Rungsdorf? U bent duidelijk ergens op uit, maar op wat? En ik vraag u nog één keer, wie zijn die twee mensen op uw foto? Ik wist wel dat ik hier moeilijkheden mee krijgen zou. Toch beweer ik niet meer en niet minder... dan dat deze foto iets laat zien dat drie of vier jaar geleden is gebeurd. Een moord! Ik beweer dat het lijk hier begraven werd en dat dat er nog ligt. U had gelijk, commissaris. Laten we er een eind aan maken. U bent verplicht dat te onderzoeken. U hebt toch zeker wel een, een dossier van vermiste personen? Moeten we daarna dat idiote verhaal van u soms gaan graven? Jazeker. Wens u soms dat ik het persoonlijk doe? Iemand van de politie die bevoegd de is. De politie heeft ook niks beters te doen. Maar een foto is een bewijsstuk. Dat mag u niet negeren. Nou, u bent goed op de hoogte. U moet elke aanwijzing in de richting van de misdaad onderzoeken. Meneer Roensdorf, dat u in wonderen gelooft is uw zaak. Als u wilt geloven dat u gisteren een foto heeft gemaakt van iets dat drie of vier jaar geleden gebeurd zou zijn, kan ik het u niet beletten. Maar ik wil dat wonder toch wel graag verklaard hebben. Als het verklaarbaar was, zou het geen wonder zijn. Ik. Ik ontwikkel mijn foto's altijd zelf, meteen als ik thuis kom. Maar gisteren merkte ik dat mijn fles ontwikkelaar leeg was. Gelukkig vond ik nog een oud flesje in de hoek van mijn donkere kamer. Het was. Uh, ja. Het was te laat om, om nieuwe te gaan halen, dus ik gebruikte die oude maar. Het etiketje op de flesje lees uit dat die ontwikkelaar al vier jaar oud was. Voelt u waar ik naartoe wil? Ik voel dat u in de duisternis van die donkere kamer een oude al belichte plaat te pakken hebt gekregen. Natuurlijk. Nee, dat heb ik niet. En hoe had ik een oude plaat genomen. Zou dat nog niets veranderen aan het feit dat er jaren geleden een moord is gepleegd? U hoeft alleen maar te graven. Ik krijg wel berichten als u daartoe besloten bent. Ik kan nou wel weer opstappen. Niemand houdt u tegen. Mooi. Tot ziens dan. Ja, ik zal de zaak in de gaten houden. Want op onze politie kun je rekenen, of niet soms. Die vent is stapel. Een ontwikkelaar van vier jaar oud geeft een beeld van vier jaar geleden. Dat is de grootste waanzin die ik ooit in een proces heb opgenomen. Ach, het is weer eens wat anders. Zoveel afwisseling hebben we hier nou ook weer niet. Ik wou die kerel meteen al wegsturen. Hm, een nieuwe stralingstheorie. Het gruwelijk gebeuren hecht zich na vier jaar vanzelf op de gevoelige plaat vast. Maar wat heeft die vent voor bedoeling met die komedie? Gekken hebben geen bedoeling. Daarom zijn ze juist gek. Nou, ik krijg anders kippenvel van dit hele verhaal. Dus je de spookgeschiedenis. Ja? Voor u, inspecteur. Hier, Friedrichs. Wat? Ja. ja, ik kom direct. <coughs> Mevrouw, commissaris, het loopt af. Ja. Okay. Hier, commissaris Ernst. Direct een dienstwagen voor inspecteur Friedrich. Met spoed. Hij komt zo. Sterkt ten kop op. Misschien valt het nog wel mee. Maar het lijkt me niet waarschijnlijk. Dat heeft hij nou echt niet verdiend. Niemand verdient zoiets. Ik was nog getuige bij een huwelijk. Zo'n levenslustige vrouw, voor het tomma nog aan toe. Je vraagt je wel eens af waarom. Nou, wat is er verder nog? De laatste woorden waar... Ik blijf altijd bij je. Dat zul je wel merken. De dood heeft geen betekenis. Ik kan me niets definitievers voorstellen dan de dood. U welkom als huis. De hoofd is dat ze niet geleden heeft. Nee, dat heeft ze gelukkig niet. Ze is kalm ingeslapen. Ik moet u nog bedanken voor wat u allemaal voor me gedaan hebt. In mijn eentje had ik het nooit klaargespeeld. Dat spreekt toch vanzelf is het het ergste. Soms is het net of ik het er hoor. In de kamer, in de keuken. Dat is monsters natuurlijk. Maar soms gaat er gewoon een, een schok door mij heen. Dan, dan voel ik daar haren op mijn hand. Je begrijpt toch dus zeker wel dat je je daarin niet mag vastbijten, hè? Natuurlijk. Maar het zal ook wel overgaan. Ja? Wat? Zeg dat hij op kan donderen. Onze psychopaat dreigt met de pers... Die gek van die foto? Als we niet gaan graven, stuurt hij ons de pers op ons dak. Eh. Maar Als er nou toch eens iets... Ach, scheid nog uit. Als we op elke veronderstelling moesten ingaan... ...konden we wel aan het graven blijven. Ja, maar wat u toen voor de grap zei... De ...straling... ...zo'n fotografische plaat is natuurlijk enorm gevoelig. Beste kerel, ik weet het en ik kan me best voorstellen... ...wat voor gemoedstemming jij nou bent. De dood van je vrouw is je niet in je koude kleren gaan zitten. Neem een paar dagen rust. Ik zou wat extra verlof voor je aanvragen. Hij kan het ons moeilijk maken. Dat soort mensen laat niet los. Als een of andere journalist gaat graven en werkelijk iets vindt... Geloof je daar nou echt in? Er zouden in moeilijkheden kunnen komen. Dat gepraat van me over mijn moet moeten we maar niet kwalijk nemen. Maar vraagt u alsjeblieft geen verlof voor me Dat zou vergif voor me zijn. Ik moet juist aan het werk, dan, dan verdwijnen die waanideeën vanzelf. Ik praat er niet meer over. Maar waarom zouden we niet eens gezellig een beetje naar buiten gaan? Wij tweeën en die Roemsdorf. Nou, die er toch is. Mevrouw Steinhoever. Ja, commissaris? Informeert u eens van wie dat stuk bos is. U weet wat bij het viaduct met die metafysische straling. Je zou daar spiritistische neigingen van krijgen. Moet ik u aflossen, commissaris? Oh nee, Kind kan de was doen. Losse grond. Dan weet ik tenminste dat ik nog fit ben. Ik ben echt niet eens kwaad op u, meneer Roomsdorp... ...als alles gewoon laring blijft te zijn. Ik denk dat ik maar eens een volkstuintje ga huren. Zullen we Sam Sam doen, Friedrich? De grond is inderdaad nogal los. Op deze plek is vast alles eerder gegaan. Staalt op mijn knieën in de kuil. Niet langer worden vriendes. scheppen nemen. Ik voel iets! Ja. Gadverdikt! Kom eruit, vlug! Daar ligt iemand! Ga eens opzij, erbij eens kijken. Nou, u kunt beter een zakdoek voor uw mond houden. Nee, ik red het al. En niemand wilde mij geloven. Zorg voor de nodige formaliteit, inspecteur. Waarschuw de mensen van het wikatie We behandelen dit voorlopig als een moordzaak. Hoe wist u dat hier een lijk lag, meneer Oonsdorff? Hoe ik dat wist? Door een foto. Maar u gelooft toch niet in die dingen, hè, commissaris? Waardoor wist u het verder nog? Verder nog? Ik heb gefotografeerd, dat is alles. Daarna heb ik mijn plicht gedaan als burger. En dat u dat moeilijk genoeg gemaakt heeft. Ja, ja, daar zullen we het toch wel eens over hebben. Uitvoerig, heel uitvoerig, meneer Hoemsdorf. Nou, wij weten alles. Identiteit van het slachtoffer, adres. Maar wat doen we ermee door Hoemsdorf verder en alle talen blijft zwijgen? Hij speelt de mysticus, of hoe je zo iemand noemt. Maar als het nou eens waar is wat hij vertelt. Als hij nou echt alleen maar een foto heeft gemaakt... zonder iets gezien of gehoord te hebben. Je kunt niets fotograferen wat er niet is. Dat zegt het laboratorium ook. Misschien was er wel iets waarvan wij geen... of beter gezegd, nog geen idee hebben. Ik weet wel dat u niet aan dergelijke dingen gelooft. Maar hebt u wel eens iemand verloren die u heel na aan het hart lag? Ja, mijn ouders, maar toen was ze pas dertien. En ze hebben me nadien nooit lastig gevallen. U zult me wel een warhoofd vinden. Maar sinds de dood van mijn vrouw sta ik er niet meer zo afwijzend tegenover. Er bestaat iets. Af en toe voel ik haar om me heen, voel ik haar adem. Er bestaat iets, commissaris, dat geloof ik vast. Er wordt een man doodgeslagen, vermoord in een bos. Een tergend onrecht. Hij wordt door zijn moordenaar onder de grond gestopt. Daar is op die plek dan toch wel iets gebeurd. En, en dat, dat blijft toch wel iets van hangen. Mijn vrouw stierf, zoals je dat noemt, een natuurlijke dood. En toch is ze niet verdwenen. Ik voel dat ze er nog is. Lichamelijk. Ja, alles goed en wel. Maar wat heeft dat voor praktische waarde? Door die foto weten we wie de vermoorde was. Een zekere kertsnaf, een vertegenwoordiger van een uitgeverij... die sinds vier jaar in Lubeck vermist wordt. Van zijn vermoedelijke moordenaar hebben we ook... dankzij Roengsdorf een redelijk portret. Dat is de praktische waarde. En er zijn nu eenmaal meer dingen tussen hemel en aarde. Wat wij nodig hebben, beste kerel, is een dader op aarde. En die krijgen we alleen te pakken... als we het hoe en waarom van de zaak kunnen overzien. Ik hou niet van spookgeschiedenissen, van supernormale realisaties. Ik ben er waarschijnlijk niet sensibel genoeg voor. Als politieman heb ik maar met één ding te maken. De realiteit. Maar die foto is er toch, commissaris. En zelfs onze experts kunnen niet met zekerheid zeggen... of er wel of niet mee geknoeid is. Dat is toch ook een realiteit. Wel of niet mee geknoeid, daar gaat het juist om. Er kan net zo goed bedrog in het spel zijn. En om te beginnen ga ik daarvan uit. Met stralingen heb ik niks te maken omdat u zelf in die richting nooit iets ondervonden hebt. Draaf niet door, Friedrich. Ik heb geen behoefte te ondervinden. Ik hoop een vrouw nog heel lang bij me te houden. Maar nou wat anders. Jij wilt al zo lang zelfstandige zaken rondmaken. Oké, okay. ik draag dit geval aan jou over. De moordzaak Kertsner. Ik bemoei me nergens mee. Je bent helemaal vrij. Het zou best kunnen zijn dat jouw instelling... vlugger tot resultaten leidt dan de mijne. Denk je dat je een drie maanden genoeg hebt? Met een beetje geluk, zeker. Mooi. Als ik je dan nou nog één tip mag geven, de laatste hoor. Neem die Roemsdorf eens goed onder de loep. Die weet veel meer dan hij zegt. Neem dat maar aan van een oude rot in het vak. Ja, meneer Roemsdorf, Ik heb de zaak overgenomen. En dan kom ik me licht eens bij u opsteken over alles wat met fotografie te maken heeft. Ik ben geheel tot uw dienst, inspecteur. Is dit de bewuste kamer? Uh, nee, die gebruik ik alleen voor atelieropname. Oh, ik dacht dat u uitsluitend natuuropname maakte? Uh, in de hoofdzaak wel, maar. Je, je kunt er niet van leven. Portretten, bruiloften, feestjes, baby's, dat moet je allemaal meepikken om aan je trekken te komen. Uh -huh. ja. Wat me bijzonder interesseert is. waar hebt u die bewuste plaats ontwikkeld? Uh, in mijn donkere kamer natuurlijk. Komt u maar mee? Hier. Zo, kijkt u maar eens rond. Uh, daar. Daar staat dat flesje. Nog met die. Uh, ontwikkelaar waarvan ik u vertelde. Die ontwikkelaar die een beeld van vier jaar geleden gaf. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het wel degelijk voor mogelijk hou. dat een gruwelijk gebeuren zoals een moord. vier jaar later in zekere zin nog. Ja, hoe moet ik het precies uitdrukken?. een soort straling teweeg kan brengen. Precies! Precies. Vroeger was je voor de wetenschap dood als je je laatste adem had uitgeblazen. Maar vandaag de dag kunnen ze mensen weer tot leven brengen die al minutenlang niet meer hebben geademd. Waarschijnlijk bestaat er helemaal geen dood. U bedoelt? Misschien alleen een blijvende bewusteloosheid. Zelfs de beenderen van mensen uit het stenen tijdperk zijn van een biologische materie. Van een levende materie dus. Niet zoals steen of ijzer. En die, die zogenaamde doodbeenderen hebben nog een uitstraling. Dat weten we immers door geologische onderzoekingen. Dat is wel zo, maar... En zou dat nou bij iemand die pas gestorven is anders zijn? Wie dat gelooft, begrijpt niets van de samenhang der dingen. Van de wetten der natuur. Gelooft u het of gelooft u het niet? Iemand die zich bewust is van zijn persoonlijkheid... kan toch nooit accepteren dat hij vandaag of morgen... of of binnen een paar seconden... gewoonweg niet meer bestaat? Dat is juist. Heel juist, zelfs. Vraagt u het aan een moeder die een kind verloor... Aan, aan een man die zijn vrouw moet missen. De doden zijn toch niet opeens helemaal weg. Je voelt toch nog dat er iets is. Maar niets tastbaars, niets reëels. Of gelooft u soms in spoken? Als ze niet bestonden zouden ze niet uitgevonden zijn. Je kunt niet iets uitvinden dat er niet is. Raad op aarde, niets verloren en er komt ook niets bij. Ons brein kan alleen produceren wat er is, waar het zich ook mag bevinden. En alle toekomstfantasieën dan? Die zijn voor het merendeel werkelijkheid geworden. Ruimtevaart, atoomkracht, gaat je maar door. Dat bewijst dat er nog meer schijnbare onmogelijkheden werkelijkheid zullen worden. En die worden door ons brein uitgedacht. Maar zoals ik al zei, wij kunnen niets uitdenken wat al niet ergens waar en hoe dan ook bestaat. Om op uw foto terug te komen. U bent er dus van overtuigd dat op de plaats van een misdaad iets blijft hangen: een soort straling. En zeker als het slachtoffer op die plek ook nog onder de grond is gestopt. Gelooft u dat dan niet? Met wat voor gevoelens is die man gestorven? Met een hevige belogenheid. En die gevoelens hebben zich vastgezet in alle cellen van zijn hersens en van zijn lichaam. Bij de ontbinding van het lichaam kwam dat fluur vrij. Maar alleen de ontwikkelaar die al vier jaar oud was, kon die straling registreren. Met een ander ontwikkelaar was dat niet gelukt. Dan zou je zo'n experiment dus kunnen herhalen. Natuurlijk. Als u nog een plaats weet waar vier jaar geleden de moord is gepleegd, maak ik een opname. Daar zouden we weinig mee ontschieten. In elk geval zijn we wat die Kertsner betreft al een stuk opgeschoten. Vier jaar lang heeft hij in ongewijde aarde gelegen. En had hij natuurlijk geen rust. Nu ligt hij eindelijk in gewijde aarde. En hij kan tevreden zijn. Maar wij van de politie zijn niet tevreden zolang we de moordenaar aan niet gaan. En wat kunt u de moordenaar schelen? Misschien is hij ook al dood. Hij... Daar ben ik zelfs van overdacht. Waarom weet ik niet maar mijn gevoel, zegt het me. Op gevoelens kan de politie niet afgaan. We moeten zekerheid hebben. Zindt u het dan niet de hoofdzak... dat we die vermoorde man eindelijk zijn rust hebben gegeven? Dankzij mijn foto. Die bewijst dat er een binding is die nooit verloren gaat. Natuurlijk, de wetenschap negeert dat feit. Maar dat heeft zijn politieke redenen. Hoezo? Politieke redenen? Als de dood voor de mensen geen mysterie meer zou zijn... ...zouden ze immers niet meer vatbaar wezen voor uitbuiting en onderdrukking? Ach, het is allemaal dood eenvoudig, meneer. Hm. Maar reëel technisch kunt u mij niet verder helpen. Wat is techniek, inspecteur staal en IJzer? Ze zijn van deze wereld. Wat we ermee doen is niet van belang. We kunnen toch niet tornen aan de eeuwige wetten. <middels> En hoe was dit in Lübeck? Ben je nog even lekker in zee gedoken? Daar had ik geen gelegenheid voor. U weet zelf hoeveel tijd er in die ondervragingen gaat zitten, commissaris. Maar je hebt resultaat geboekt. Misschien. Voor mij wordt het geval dan niet duidelijker. Maar het moet lichter worden, verdomme nog een toe, als ik je onkostennota zie. Nou ja, vertel eens. Wat ben jij in Lübeck precies te weten gekomen? Kertzner was vertegenwoordiger van een uitgeversmaatschappij... die hoofdzakelijk boeken uitgeeft op het gebied van occultisme, metafysica en dergelijke. Grenswetenschappen dus. Hm. Nog even en we gaan zelf een spiritistische seance houden. Ik heb me ook een beetje in dat soort literatuur verdiept... en het is verbazingwekkend wat men op dit gebied al weet. Voor een leek gaat een heel nieuwe wereld open. Is hij getrouwd? En ze komen met bewijzen. Uh, pardon, wat vroeg u? Of die Kertsen getrouwd was? Had die familie? Nee, kind nog kraai. Hij was vrijgezel en woonde op kamers. Tamelijk armoedige bedoeling. Huiszoeking heeft natuurlijk na vier jaar niks opgeleverd. Hier is het getuigenverslag van zijn collega's... Mm -hmm. De auto waarmee hij onderweg was is nooit teruggevonden, waarschijnlijk gesloopt. Hij heeft wel de verzekering opgezegd voor hij verdween. Hij zelf? Heb je daar bewijzen van? Het formulier zit bij de rest. En zijn firma? Waarom heeft hij vier jaar geleden geen aangifte gedaan van zijn vermissing? Waarom deed hij geen bek open? Omdat het zijn firma niet meer was. Hun contract werd verbroken. Door wie? Door Ketsner. maar met wederzijds goedvinden. Voor de moord dus. Dat lijkt me nogal duidelijk. Hij zegt er wat van, met al die occulte poespas. Nou ja, en verder... Het rajon van Kertsner besloeg de hele Bondsrepubliek. Hij was als donderweg. weg. Hij kwam maar één keer per maand naar de uitgeverij voor persoonlijk contact. De bestellingen stuurde hij over de post. Hij verdiende behoorlijk. Wat noem je behoorlijk? Toen hij nog een vaste vertegenwoordiger was, zo'n 800 mark. En zijn provisie lag tussen de 2 en de 3000. Daar ging je natuurlijk zijn onkosten af. En dat contract verbrak hij. Waarna hij in een armoedige omgeving terecht kwam, zoals je zei. Welke connecties had hij hier? Dat moet een particuliere klant geweest zijn. Want er zijn hier geen boekhandelaren die dat soort literatuur verkopen. Dan zijn we hier dus toch nog niet zo gek. Oh, neem me niet kwalijk. Jij gelooft er ook in, niet? Ik geloof in elk geval dat je niet alles zomaar kan wegwuiven. En dat die foto een moord aan het licht heeft gebracht, is een feit. Maar ik begrijp heel goed dat we in dit geval... de achtergronden heel nauwkeurig moeten onderzoeken. Wat denkt u ervan, mevrouw Steinhoe? Ik? Ja, als vrouw staat u dichter bij de mysteries van de natuur dan wij mannen. Vindt u? Nou, ik griezel anders vol spoken. Dat is een gezonde instelling. Ik riezel er ook van, maar voornamelijk omdat je ze juridisch zo moeilijk te pakken krijgt. Ik, eh, ik wou nu graag weg, commissaris. Ik verheug me de hele week al op deze avond. Oh ja? Een vuif? Nee hoor, rustig thuis. Wij ze even de midsomernachtstroom op de televisie. Bravo, mevrouw voor Steinhober. Wat doen we eigenlijk aan onze culturele vorming? Een paar weinig. Maar daar zal wel niets meer aan te veranderen zijn. Nou, tot morgen dan. Tot morgen en veel genoegen. En is gelijk, mevrouw voor Steinhober. De midzomernachtsdroom. Van Shakespeare als ik me niet vergis. Daar komt ook een bos in voor met geesten. Ja, met bosgeesten natuurlijk. Of verwark ik het met iets anders? Nou ja, het geeft niet. Maar wat doet een door de wol geverfde politieman... als hij het niet meer ziet zitten? Hij laat de zaak even rusten. Die moordenaar loopt nu al vier jaar rond. En een paar weken meer of minder komen er niet op aan. Ik nok af. Ik ben nog niet klaar met mijn rapport. Wat gaat mij dat aan? Jij behandelt de zaak toch? Tot morgen. Ja, mevrouw Steinover, eindelijk. Ik dacht al dat de midzomernacht zo, zo slaapverwekkend was geweest... dat u door uw wekker was heengeslapen. Maar wat hebt u eigenlijk? De moord. De, de foto ervan. Daarom ben ik ook zo laat. Ik, ik heb een halve zolder af moeten zoeken. Zou u iets duidelijker kunnen zijn? Nou, nou hier. Hier, kijk u me. Leest u het onderschrift. Verdraaid. Dat is precies de foto van Kerstner. Berger, gespeeld door Rudolf Homlinger begraaft zijn slachtoffer in het bos. Zal commissaris Legrand hem op het spoor komen? Hoe komt u daaraan? Dat is toch op het programmablad verdoomroep? Ja, van verleden jaar augustus heb ik op zolder gevonden. De foto van Kertsler. Behalve wat de omgeving betreft. Het is niet onze plek in het bos. Ik, ik... Nou, rustig, rustig, mevrouw Stijnhoeper. Waarom bent u op uw zolder naar dat programmablad gaan zoeken? Nou, dat zit zo. De nachtstroom werd gisteravond niet uitgezonden. Tijdens de opname was een van de hoofdrolspelers ziek geworden. In plaats daarvan herhaalden ze een thriller van het vorige jaar. Ik heb niets tegen thrillers als ze maar goed zijn. En mijn herhaling dacht ik, zal wel goed wezen, dus ben ik toch blijven kijken. Ik, ik, ik schrok me dood. Er kwam opeens die scène waarin de moordenaar de doden begraafd. Als ik geluk heb, dacht ik, staat er een foto van in het programmablad. Ik bewaar die bladen allemaal op zolder. En, en, en laat ik hem al nou gevonden hebben. Romlinger is de moordenaar, niemand anders. Romlinger speelde de moordenaar, mevrouw Steinhober. Maar ik begrijp best dat u een beetje in de war bent geraakt. In elk geval, alle respect voor het resultaat van uw zoeken... De foto van Kertsner is dus toch een trucage. Waarbij hij het origineel van deze foto uit het programmablad gebruikt heeft. En waar moeten wij nou naar zoeken, Friedrich? Naar de foto van de plek in het bos. Ik ga meteen Roemsdorf's hele donkere kamer overhoop halen. Dat zou ik niet doen. Ik denk meer in de richting van mevrouw Steinhoebe. Zij heeft in oude programmabladen gesnuffeld. Laten wij nou eens in oude streekkalenders gaan snuffelen. De foto van Kerstner is vier jaar oud, van 1969. Die vinden we dus waarschijnlijk in de editie 1970. 1970 of later. Wil je dat aangaan? Begin maar hier in de stad. Komt in, Laren. Ik had je beloofd me buiten de zaak te houden... maar heb je er bezwaar tegen... dat ik intussen mijn voethorens eens uitsteek... bij de buren van Roensdorf? Buren weten altijd van alles. Niet het minste bezwaar. Mevrouw voor Steinhoven, u bent geweldig. U zou moeten omschakelen naar de afdeling Recherche. Nou ja, u zit al min of meer in de branche. Maar nogmaals, alle respect... Ah, commissaris Ernst en inspecteur Friedrichs. Wat verschaft mij het genoegen? Wij Ik... hebben uw raad als vakman nodig. Met alle plezier. Kijkt u eens naar deze foto. We hebben de indruk dat ze uit twee verschillende foto's werd samengesteld. Ten eerste, deze open plek hier in het bos. En ten tweede, op de voorgrond de man die een lijk begaaft. Dit is mijn foto, ja. Maar wat bedoelt u eigenlijk? Die is niet. Nee, nee, nee, dit hier is uw foto. Die andere hebben we door onze experts laten maken. Volgens uw methode. Een bijzonder knap stuk werk, meneer Roensdorf. Zo knap dat onze experts het zelfs in eerste instantie niet hebben ontdekt. U bent inderdaad een prima vakman. Maar we hebben nog een paar dingen ontdekt, dankzij uw buren. U hebt Kertsen gekend, u was bevriend met hem. Hij heeft zelfs bij u gewoond. Het is hem dus gelukt. Wat is hem gelukt? Hij heeft dat voor elkaar gekregen. Maar hij heeft daar vier jaar voor nodig gehad. Vier jaar! Wat is er eigenlijk met u aan de hand? Waarom hebt u uw vriend vermoord? Omdat... Omdat ik wou weten. Zeker wou weten. Och, wat Wat begrijpt u daarvan? U hebt geen flauw idee. En u even een ondanks uw gevoelens sinds de dood van uw vrouw, hoe reëel de wereld van de doden is. Maar ik weet het. Ik weet het nu. U hebt Kerstner vier jaar geleden hier naartoe gelokt. Nee. Nee, ik heb hem niet gelokt. We hadden altijd... Lange gesprekken over het leven na de dood. Hij beweerde er zeker van te zijn dat doden kunnen handelen, net als levenden. Geestelijk althans. Maar daarvan wilde ik het onomstotelijk bewijs hebben. Ik heb hem een, een experiment voorgesteld. En tenslotte stemde hij niet toe. Alle schepen heeft hij achter zich verbrand. En hij is hier naartoe gekomen. Niet te geloven. U hebt hem dus niet hier naartoe gelokt... Maar hem wel zover gekregen? Ook de laatste vier jaar heb ik vaak met hem gesproken. Oh ja? Ja. Waar dan wel? Overal. Overal waar ik was. In de geest is er geen tijd en geen plaats. Ik krijg je zo ver, zei je telkens weer tegen me. En later, ik krijg je aan de hal ook. Niet sportief, nadat hij eerst vrijwillig aan het experiment had meegewerkt. Hij heeft me gedwongen, ja, gedwongen tot het maken van die foto. En om naar u toe te gaan met die foto. Hey. Hij Hij kwam uit... De ongewijde aarde. Dat willen ze allemaal, maar blijkbaar was hem dat dan nog niet genoeg. Hij wou wel nog aan de galg hebben ook. Ik dacht nooit dat hem dat zou lukken. Hoe, Hoe bent u erachter gekomen? Wie heeft me verraden? Puur toeval, Terwijl Doordat een bepaalde televisieuitzending afgelost werd en in plaats Televisie, natuurlijk! Straling? Met die straling kunnen ze omgaan, maar van de anderen hebben ze geen idee! Geen flauw idee, zeg ik u. Geen idee. Dat was het dan, Friedrich. Stapelgek. Die vent lokt de vriend het bos in en vermoordt hem. Alleen om achter het geheim van de dood te komen. En dan slaat de stoppen door. Maar waarschijnlijk was hij voor die tijd al krankzinnig. Want hoe kom je anders tot zoiets? Tja, maar de vermoorde heeft het voor elkaar gekregen. Door die foto vonden we het lijk. En de moordenaar konden we identificeren. We hebben ons doel bereikt. Wat doen de middelen dan eigenlijk nog toe? Er is maar één ding dat telt. Dat geen moordenaar ongestraft mag blijven. Zo is het toch? Niet, commissaris? U hebt geluisterd naar Kan een dode handelen... ...door Wolfgang Altendorf in de vertaling van Marie de Gerards Meijer. De rolverdeling was als volgt. Commissaris Ernst, Huip Orizant, Inspecteur Friedrich, Paul van der Lek. Mevrouw Steinhuber Eide Andrea. Fotograaf Roensdorf Jan Borkus. Technische realisatie, Jan Bosboom. Assistentie, Leon Dubois. Regie, Rob Gerards.